Middernacht, woensdag 15 februari, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De A4 bij Leidsendam is in de richting van Den Haag dicht na een achtervolging door de politie. Die begon in Amsterdam en eindigde in Leidschendam met een botsing. Even na half tien negeerde een automobilist na een verkeersovertreding een stopteken van de Amsterdamse politie en ging er vandoor. Op zijn vlucht ramden die twee politieauto's. Bij de tweede botsing bij Leidschendam kwam die tot stilstand. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht.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 Het feilinghuis Bonhams in Londen stelde eind vorig jaar vast dat het om verdwenen appels ging. De werken stonden in het Britse register voor verdwenen kunst. De eigenaar van de lood schenkte de werken aan de Karel Appel Stichting.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 In de achtste finales van de Champions League zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. Titelverdediger Barcelona won met 3-1 bij het Bayer Leverkusen. En Olympique Lyon versloeg in eigen huis Apuel Nicosia met 1-0. De returns zijn over drie weken. Dan het weer nog vannacht regenachtig en een stevige noordwestenwind. Overdag regen, vooral in het zuidwesten, in het noordoosten ook opklaringen. Veel wind en het wordt ongeveer 7 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan verkeersinformatie. De A4 Amsterdam richting Delft... bij Knoop in Burgerveen. Door... Daar is een omleiding ingesteld. Verkeer Den Haag moet via Sassenheim. Dat is de A44 en de N44. En ook op die A4 tussen Zoeterwoude, rijndijk en Leidsendam... is de weg dicht. Naar verwachting is de weg over een uurtje weer vrij. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Kilijne Plag. Het is een beetje, een beetje zoetig. Maar niet zwaar. Niet zwaar zoet. Wat, wat ruik ik nog meer? Nou, kijk, je hebt rozen met heel verschillende geuren. Maar je die, die, roze, die, rode die met een mooie roos, meneer Kluis. Ja, die... die vandaag iedereen met Valentijn heeft gekregen. Ja, nou, ik, ik praat niet over kasserozen nu, hoor. Ik heb het dan over de oude rozen, want kasserozen ruiken eigenlijk niet. De geur. Ik wil de, de geur, geur horen, meneer nou, Kluis. De, de, de, de, de geur is een zoete geur. Uh, in allerlei variëteiten. Uh, maar je hebt ook muskusrozen. Die hebben de muskusgeur. Het is wat zwaarder. Het is wat zwaarder. En je hebt zelfs stinkrozen. De rosa feutida bijvoorbeeld, de naam zegt dat al, feutida betekent stinken. Dus de rosa feutida is bijvoorbeeld een roos die afschuwelijk ruikt. Waarnaar, waarnaar ruikt die? Vies. Een onbestemd vies. Maar dat zijn maar ook rozen. Wat is wat is, <laughs> of zuur? Of? Nee, ik, ik heb hem niet in de tuin. Uh, niet vanwege de geur, want uh, ik probeer in mijn tuin dan rozen te verzamelen... die een functie hebben in de geschiedenis van de roos. En die Rosa daar dat is een roos die je eigenlijk nergens krijgt. Want niemand houdt we, van stinkrozen. Laten we vasthouden inderdaad, aan die prettige, zoetige, maar niet te zware geur. Die afkomt van zo'n grote, volle, rode roos... met een hele lange stil, vol met scherpe doornen die u misschien wel thuis heeft staan. Misschien heeft u hem vandaag gekregen met Valentijnsdag van uw geliefde of van een geheime aanbidder, natuurlijk. Ja. Kijk en ruik er nou eens goed aan thuis. Het de komende uur gaan we namelijk... Alles over de roos te weten komen. Waar de rozen in uw vaas vandaan komen. Hoe ze geteeld zijn. Hoe de roos ooit in Nederland terecht is gekomen. Wat de charme en de schoonheid is van de rozen bij u in de tuin. En de man die u hoort is Gerk Kleis. Hij weet alles van rozen. Hij heeft ook het boek De Rozenteelt in Nederland geschreven. Wat, waar komt uw fascinatie voor de roos vandaan, meneer Kleis? De koningin de bloemen. Ja, en de, ko de koningin der bloemen, wat de roos al heel oud genoemd. Hè? De, de, de, in de oudheid heeft de, de roos die al gekregen. Het is natuurlijk ook een, een bloem van de koninginnen geworden. En nou heb ik op zich niks met koninginnen... Ik ben ook niet zo royalistisch. Maar het is een, een, een, een heel bijzondere bloem, eh, die niet voor niets de koningin de bloem wordt genoemd. In, in enorm veel variëteiten, al heel oud, en die een belangrijke functie in onze, onze cultuur gehad heeft. Zit die ook, ja, ik noem maar even ingenieus in elkaar. Ja, de anatomie van de roos. De anatomie zeg maar. van de roos. Nou, dan moeten we het niet hebben over die rozen die u net noemde. De, die met die lange stelen op een vaas staan. Want zo ziet een tuinroos. Want ik weet eigenlijk alleen maar iets van tuinrozen af. U wilt dat ook eigenlijk alleen maar iets van tuinrozen weten? Ja, en nee, heeft niks dat met rozen in zo'n roze. vaas. Jawel, jawel, maar kijk, rozen kun je altijd schikken. Rozen kun je altijd schikken. Een, een, een roos is natuurlijk toch in zekere zin een wilde struik. Zeker de oude rozen. En daar kun je takjes vanaf knippen. die kun je ook mooi in een vaas draperen. hoor. Ja, ja. Dus wat dat betreft is er geen punt. Maar het moet puur zijn. Het bijzondere ja. van tuinrozen is dat hoe dichter je bij de natuur zit... hoe natuurlijker ze zijn, hoe minder ziek ze zijn. En ze hebben dan hoogstens, ja, dat zou je een nadeel kunnen noemen... dat ze één keer bloeien. Hoewel vorig jaar heb ik ja. rozen gehad in de tuin die twee keer gebloeid Vanwege hebben. Het waanzinnige Vanwege weer, wat we dat, hebben dat waanzinnige had. weer. Nee, dat klopt. Maar eh, hoeveel andere planten bloeien ook maar één keer. Ja. Maar Je even hebt... terug naar hoe die rozen in elkaar zitten. Ja, hoe die rozen in elkaar zitten. Nou, die, die roos, dat is dus een bloem en die heeft een stengel en daar zijn de blaadjes op en dat zijn eh, vele rozen hebben. Of, hebben tussen zeg maar, dat hangt van de soort af. Je hebt bijvoorbeeld een pimpinellifolia. Nou, die heet pimpinellifolia omdat het blad Lijkt op dat van de Pimpernel. En dat zijn allemaal kleine blaadjes. En Duinrozen zijn bijvoorbeeld pimpinellifolia. Um, en dan heb je rozen met drie blaadjes. De meeste gekweekt hebben drie of vijf blaadjes. En dan er zit er tussen wel eens één een met zeven blaadjes. Dus maar hoe bedoel je wat... dat met drie of zeven blaadjes? Die om elkaar heen... Ge... Nee, nee, ik heb het nog steeds over het blad zelf. Okay. En dan krijg oh, je de okay. bloem. Ja. En het bloem zit in, in, in een kroonblad. In de sepalen in de, uh, heette die. Daar is trouwens een leuk verhaal over te vertellen. Een echte roze heeft vijf van die kroonblaadjes en die noemt men de vijf broers en waarom Nou, het sprookje is dan of het sprookje het verhaal is dan dat zijn vijf broers twee hebben een baard twee hebben een halve baard en één heeft geen baard en bekijk dat maar eens in de roos haal die groene blaadjes om de knop ja? dus maar af dan zul je zien dat twee hebben aan beide kanten hebben ze Inkepingen, kleine franje. Ja. En één, twee hebben maar aan één kant franje. En één heeft het helemaal niet. Dat zijn dus die vijf broers. Dus dan heb je dat gehad. En dan komt daaruit een komt roos. En de oude rozen hebben uiteraard minder bloemblaadjes... Petalen heten die dan weer. Hoe komt en, dat, dat, ze, dat de oude minder blaadjes zijn? Uh, ja, omdat die dichter bij de natuur staat. De natuur is niet direct gevuld. Uh, de natuur is niet zo uitbundig. Die wordt uitbundig gemaakt door de mens. Maar goed, uh, bepaalde rozen hebben van nature misschien al meer blaadjes. Die hebben allerlei kruisingen gehad. De oudste roze in Europa, ja, misschien uh, de alleroudste die inheems is... is de roze Gallica, die komt uit Zuid-Europa. En daar stammen alle Galica rozen vanaf. En dat, die, die hebben die veel worden, blaadjes. Ja, je kunt dus zo kweken dat ze meer blaadjes nee. hebben. Dan heb je de Alba-rozen, maar die zouden dan weer afkomstig zijn... uit het Midden-Oosten en dan weer gekruist zijn met Gallicas. De Roze Alba is de witte roos, hè, de puurheid. En die bestonden dus, de Gallica en de Alba, die bestonden allemaal in de, in de Middeleeuwen. En die had je in hagen om tuinen heen. Okay. Natuurlijk ook ondoordringbaar enzovoort. Even, want we hebben op onze Facebookpagina... hebben we al een aantal rozen gezet... Waar we, en we hebben er eentje op staan. Als u dus thuis uh, achter de computer zit, moet u even naar Facebook meegaan. Want u kunt u meekijken. Er staat sowieso een erg leuk filmpje op van uw rozentuin. Ja, En ik in, dacht, in de ik winter. ga daarnaar kijken precies. Maar in het is de dus de rozentuin van Gerk Lijs in de winter. En dan zie je dus u prachtig alle rozen aanwijzen. Alleen we zien natuurlijk gewoon Stengels. Ja. <laughs> dat is het. Ja, ja, ja, maar er ja. zitten ook mooie foto's bij van hoe het er dan in de, in de, zomer, in de zomer uitziet. Ja. Dus zeker de moeite waard om even naar de Facebookpagina te gaan van K. Luna. En er staat ook een foto op. Welke, welke roos, wat is dit voor een roos? Want hij is vol, vind ik. Hij is heel erg gevuld. Mooi hij is vol. Dat is nou een Gallica. Dat is een Gallica. Maar dat is een doorgekweekte Gallica uit de 18e eeuw. Die nog altijd leverbaar is, maar onder een naam ja, die die ten onrechte draagt. Dat is een roos die je in de catalogie van de kwekers die oude rozen verkopen. Hè? Want oude rozen zijn helemaal, ja, in, in, staan helemaal in de belangstelling tegenwoordig. Die zijn veel mooier hoor. <laughs> uh, en dit is een, een, uh, deze wordt al verkocht onder de naam Charles de Mills. Maar ik heb geprobeerd aan te tonen in mijn, uh, mijn boek... dat deze roos eigenlijk een Nederlandse roos is... die in de 18e eeuw in Nederland is gekweekt... Ja, en de 18e eeuw is eigenlijk de ondergangseeuw geweest voor de rozenkwekerij in Nederland. Okay. Want vanaf de 16e en vooral in de 17e eeuw, en dat wordt ook wel internationaal herkend... hebben de Nederlanders een enorme belangrijke rol gespeeld in het kweken van rozen. En door de napoleontische periode, de napoleontische depressie, uh, is dat gestopt... Ja. En dat begint pas aan het eind van de 19e eeuw En deze roos heet eigenlijk de Bizarre triomfante. En onder, Ja, dat is een schitter. Ja, de roos hebben dus ook een mooie naam. Eh, bizarre triomfante En die is dan geëxporteerd... Nou, Frankrijk. Hè? Heel veel van die rozen gingen naar Frankrijk. Daar zat het geld. Hè? De Nederlandse adel moest hun kasteeltjes afbreken. De tuinen eh, werden gerooid. Er was geen geld voor. Okay. En dan werd zo'n roos bijvoorbeeld later weer opnieuw in Nederland geïntroduceerd. Bizarre ja. triomfante. Is er... Ja, dat zijn hele mooie namen. Ornement de Parade is ook zo'n prachtige naam voor een roos. Hoe heet die? De Ornement de Parade. Ja, die staat daar niet in. Ja, er staat ja. nog wel een andere. Die vink ik ook even aan. Want er staat bovenaan dus die Gallica waar we het net over hadden. Als ja. we thuis mee zitten te kijken op Facebook. En hier... Nou, dit is, oh, dat is ook een erg bijzondere. Die is een beetje gelig een ro roze met roze. roze. <laughs> en die heeft zo'n bijzondere naam, meneer Kleis. Namelijk... Is de Old Blush? Nee. Volgens mij is het de Guilaine oh, de, de, de filigonde Ach, Ja, maar dat, ik kan die kleur van hier niet zien. De Guilaine de filigonde. Er is gewoon Oh, is een schitterende. Dat is een soort klimroos... Uh, die, nou, bij mij is die iets van uh, twee, meter euro. U heeft hem in de tuin, meter, Ja, ja. Maar op een heel beschermd hoekje. Uh, hij heeft kleine bloemen. Uh, hij is een klein beetje... Ik weet niet of dat op uh, Facebook te zien is. Een beetje koperkleurig. Geel, wit. Hij uh, bloeit wat heel uitbundig. Erin? Ja, heel... heel, heel lekker, lekker rommelig. Ik weet niet of deze Guilaine nou ja, ook lekker rommelig is. Ik hoor is. uitbundig, rommelig. Ja, ja. Ik, ik zie overeenkomst hoor. Ja. <laughs> nou, zo kijk. zie je maar weer hoe rozen dan een goede weet naam Weet u daar krijgen? de herkomst van? Want ik, ik wist helemaal niet dat er, een naam, dat er een roos was die Guilaine heette. Dan Guilaine de Feliconde in dit geval. Weet ja. u wat de herkomst ervan is of niet? Um, nou, nee, ik, kan dat, ik durf dat niet uit mijn hoofd te zeggen. Er zullen vast rozenkenners meeluisteren die zeggen dan... nee, dat, dat klopt niet, hoor. Nee, ik heb vier meter rozenboeken. Ik kan het opzoeken. Overigens, ik ben tegenwoordig over andere dingen aan het schrijven. Ja, ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar als iemand belangstelling heeft om van mij vier meter bijzondere rozenboeken over te nemen, hoor ik dat graag hoor. Oh, nou, Je kunt een ja. krabbeltje achterlaten op onze Facebookpagina. Dan kunnen we dat. <laughs> uh, als u trouwens, dat kan ik wel nog even zeggen. Als u thuis nou een uh, vraag heeft aan Gerd Kleijs over rozen. Ik kan natuurlijk niet garanderen dat we ze allemaal kunnen gaan beantwoorden. Maar dan kunt u het wel twitteren met hashtag Kazaluna. En dan zie ik ze wel verschijnen. En uh, als we tijd hebben, dan kunnen we nog wat uh, vragen meenemen. Hoe komen rozen aan hun naam over het algemeen? Valt hij iets over te zeggen? Um, ze hebben natuurlijk een botanische naam. Uh, krijg en die je botanische de Romeinse, naam, dan krijg je. Nou, je hebt heel veel soorten rozen. Hè. Je hebt, ik, ik noemde net al de Alba's en, en, en de gallica's. En dan heb je Muskusrozen. En je hebt Pimpinellifolia, die naam heb ik natuurlijk ook al genoemd. Je hebt er nog veel meer. En dan heb je, en dat is heel bijzonder voor Nederland, die grote, dikke, volle rozen. Die heette vroeger de Hollandse roos En dat was de Centifolia. En die heet omdat gedacht werd dat hij wel honderd blaadjes had. 100 blaadjes. En die is voor het eerst in Nederland gekweekt. En dan zitten we aan het begin van de 17e eeuw. En die heeft dan eh, in het buitenland ook wel een ander... In Engeland noemen ze bijvoorbeeld de cabbage rose. De koolroos. Oh ja. Dus op zich, dat die, he, Precies. Dus dat is wel ja, logisch. exact. Ja. dat zit er helemaal omheen. En dat is toch wel een van de wonderen geweest van uh, de Nederlandse kweekkunst. Ja. Is dat eigenlijk uniek aan een roos ook, dat het zo geschulpt over elkaar heen zit? Uh, nou, dat, dat is dus een kenmerk van ja. deze specifieke roos. Maar ze hebben toch allemaal wel de blaadjes om elkaar heen? Uh, jawel, maar niet zo in, in een globulaire vorm, zeg maar. Dus, en kolen is natuurlijk rond, hè? Als je op de oude schilderijen kijkt... Dus, en dan met name die prachtige roze schilderijen... van Jan van Huysum en Gerard van Spaandonk uh, in de 18e eeuw. Uh, dan vind je daar dus die grote mooie volk, centifolia's, ja. uh, waar ook Josephine uh, de Borne zo gek op was. Hè? Okay. Ja, die kregen toch maar voor elkaar, Josephine de Borne... dat ondanks de, de afsluiting okay. zeg maar, van heel Europa economisch van Engeland liet Napoleon, dus haar, haar man zeg maar, toen wel toen Zij was zijn eerste dat, vrouw toch? Ja, zij ja. was de eerste vrouw. Dat, dat stiekem voor haar uit Engeland wel rozen naar ja, Europa gebracht werden. Echt wilde. elite product dan, wat een dat betreft. Ja, elite product. Ja. Ja, ja, ja. En ze was dol op rozen en ze heeft zich daarmee getroost. Is er ook ja, een roze naar haar, haar de, Ja. Jazeker. Ja? Ja. En uh, toen hij uh, ja, haar in de steek liet, omdat zij geen nageslacht uh, kon verzorgen... En hij met die Oostenrijkse, hè, zoals ze dat noemen, trouwde. En toen kreeg zij, had zij dat mooie kasteeltje, Maison. En toen heeft ze haar, uh, ja, haar leven zich verder. Uh, in haar leven zich bezighouden met het verzamelen van alle bestaande rozen op dat moment. En dat waren er al honderden. Hoeveel heeft u er eigenlijk in uw tuin staan? Nou, de sterft elk jaar wel wat af, want ze worden oud hoor, bij mij. En dan, je moet ze wel eens verdienen. Ik, ik, ik had in de tijd had ik iets van 90 verschillende Zo. rassen. En u onderhoudt en, ze allemaal zelf? Ja. Want het is, nou ja, als je het op het filmpje ziet... het is een behoorlijk uh, terrein, zeg maar. Ja, maar het waar, waar aardige he? is, hoe ouder de roos... hoe minder hij er dan aan hoeft te doen. Ah, kijk. En die die albaas bijvoorbeeld, die snoei ik nooit. En die zijn dan ook uh, soms 2,5 meter hoog. En die planten zich ook voort op de grond met uitlopers. En dan denk ik, nou, dan gaat hij daar staan. Ach, daar kan nog wel eentje tussen. Dus ga je gang maar. Maar volgens mij, als het in de zomer of in de lente... als ze bloeien, dat is een ware sensatie... om daar dan rond te lopen, denk ik. Ja, Alle geurt, geuren ja, kleuren. en kleuren. Uh... Ja, dat geur. Dat hoor je. Ja, oh, geweldig. Dat, je, dat ruik je. Ja. Ja, nee, ja. Precies. Maar ze bloeien natuurlijk niet allemaal tegelijk. Maar dat maakt het mooi, toch? Ja, je, ik heb al een roos die in, in april meestal al bloeit dus de MyGold. Gold. Dat is een, een, een, een hele kleine, mooie gele roos. Die bloeit heel vroeg. En dan zo in de loop van mei en juni beginnen ze allemaal te bloeien. Okay. En dan heb je doobloeiende rozen... Uh, perpetuals, ouwe. Huh? Uh, ja, moderne rozen bloeien vrijwel allemaal door. en Dat heeft met een andere roos te maken, de old blush. Maar goed, dat is een andere zaak. En dan heb je, nou, tot in het najaar kun je roos hebben. Ook nog met die oude. Kijk, en, en, en een ja. roos die altijd bloeit. Dat is bijvoorbeeld een roos die je nooit hoeft te snoeien. Maar je moet wel een grote tuin hebben. En die ook in dangegrond groeit. Dat zijn de, de, de rimpelrozen, oftewel de rugosa. Kijk, en dan nu heb nu je gaan mensen thuis meeschrijven van mooi. In. Niet te veel onderhoud, bloedt lang. Ja. En je hoeft er ja. niet te snoeien. Je hoeft dat te klinkt, te snoeien als klinkt als ja, ideale rozen. Ja, ik beveel mensen altijd rugosa zijn, maar dan denken ze, ja, dat zijn alleen maar die, die rozen die langs de wegbermen door de gemeente worden geplant. Nee, maar die heb je in zoveel variëteiten. Okay. Dan heb je gele, je hebt witte, je hebt rode, je hebt roze. Uh, de, en je hebt gevulde, je hebt enkele. Een van de mooiste rugosa's is de, uh, de Blanc Double de Coubert. Uh, die heeft hele grote witte blaadjes. Het is net een heel soort fijn rijstpapier. Okay. Ja, Die merk ik wel dat je uh, met die namen, dat is duidelijk een verwijzing naar de naam. Want ik vroeg, hoe komen ze nou aan hun namen? En ik hoor weer pff, tien verschillende namen voorbij komen, maar... Nou, hoe komen ze aan namen? Kijk, uh, kwekers tegenwoordig en vroeger al... die gaven een naam uh, van een, een, een, meestal dames. Ja. Hm? Hun geliefdes. Uh, hun en geliefdes, hun moeders en vorstinnen. En je hebt heel veel rozen die, die, die uh, Comtes heten. Ik heb ook een roos, een prachtige witte mosroos. De Comtesse de Murinet. Dat is een hele mooie witte mosroos. Dat is een gravin. Nou, en dan heb je... Eh, zo gauw er bijvoorbeeld... Eh, heeft Maxima trouwens al een roos? Dat zal toch nou, dat, wel. Dat, dat, ja, dat gebeurt dan, dan hè? Wilhelmina had een roos, Juliana heeft een ja, roos. Ja. Beatrix zal ja. wel een roos hebben. Maar dat was vroeger ook zo. De eerste roos die aan een vorst in Nederland gegeven werd, is, het staat in mijn boek, even uit mijn hoofd, zo. omstreeks 1784... is de prins Willem V. Ja, toen kwam hij namelijk op bezoek bij een grote Nederlandse rozenkweker... Cornelis Stegerhoek in Noordwijk. En toen bij die gelegenheid werd die roos naar hem genoemd. Ah, Oké, okay. ja. ja. dus er zijn verschillende manieren om hem om te... Ja. Hoe groot is nou de kans? Want er zijn mensen die... Uh, die wel, ik doe er zelf niet aan, maar er zijn mensen die Valentijnsdag vieren... die hopen op zo'n prachtige bos rozen... of één mooie roos van hun geliefde. Hoe groot is nou de kans, meneer Kleis, dat die Valentijnsrozen, die grote rode rozen uit Nederland komen? Want ik dacht altijd, Nederland, het bloemendagland en alles meer... daar hebben we alles wat hier in Nederland wordt getild... Maar dat komt steeds meer uit het buitenland. Ja, nou, dat, dat is een, een, een beetje een, een ontwikkeling die, die we zouden moeten betreuren. Maar die heeft onder andere te maken met de enorm gestegen kosten... van de verwarming van de kassen. Die grote rozen waar u het steeds over heeft, die kasrozen... die ja, werden ook in Nederland gekweekt. Hè? Die had, die had uh, beroemde zaken, uh, spek bijvoorbeeld, hè, in Boskoop. En je hebt de zaken In Haarseswoude zaten allemaal rozenkwekers. En die kas, uh, kassen... En dat is een hele kostbare zaak. Dus wat heeft men gedaan? Veel, ook Nederlandse kwekers, die hebben hun kwekerijen hebben die verplaatst naar Afrika. En daar kweken ze bijvoorbeeld in Kenia of in Ethiopië. Daar heb je dat probleem van die verwarming nee, natuurlijk ja. niet. En, en dan dat is volgens mij ook. Toch? Ja, ook. En die worden dan weer geïmporteerd hier. Maar er zitten ook Nederlandse kwekers daar. Oké, okay, dus het is niet zo, want ik weet inderdaad dat de afgelopen tien jaar het aantal. Telers of kwekers, geloof ik met 700, waren er bijna duizend... en er zijn er nu nog iets meer dan 200 over in Nederland. Maar het is ja. niet allemaal dat die failliet zijn gegaan. Er zit ook een hoop ja, en, gewoon ja, in het buitenland. Ja, nee, maar en Nederland draagt, uh, geloof ik nog maar uh, zo even... een zevende deel van al die kasrozen bij in Europa ja. of in de wereld, hoor. Maar hoe problematisch is dat? Is het een sector die, die langzaam kapot gaat in Nederland, op Nederlandse bodem? Nou, nu vraagt u wel weer veel over kasrozen... Uh, ik, ik weet eigenlijk al veel meer van, van tuinrozen. Maar, ja, is het maar hoort, daar hadden we een ook een kweker, interplant en Leersen bijvoorbeeld. Dat was nog een kwekerij die nog echt de mooie tuinrozen maakte. En er komen, ja, laten we dat niet vergeten, er komen jaarlijks honderden rozen bij. En die rozen die zijn allemaal jarenlang uitgetest. Nou, dat kost ontzettend veel geld. Ja. Want je kunt wel een, een, een uh, uh, ja, door door bestuiving zeg maar hè, kun, kun je dus een nieuwe roos maken. En, uh, maar die kun je niet zomaar in de handel brengen, want dat kan wel eens een, een mislukking blijken te zijn. Eentje die, die, die ziek wordt of meteen doodgaat als je hem aanraakt of weet ik veel wat. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk een gigantische concurrentie met rozenkwekers in, in Europa. Een hele grote beroemde rozenkweker in Duitsland is Cordes. En die zit vlak boven Hamburg. Ik ben er wel eens geweest. Nou ja, dat is ook allemaal heel geheim. Daar mag je ook niet als particulier die kas in. Nee, want daar worden de, de wonderen verricht. Ja, ja. En dan heb je in Zuid-Frankrijk, heb je Mayan. ook beroemde rozen. Die kweken trouwens allemaal weer rozen met geur. Maar dat zijn dan wel veel kwekers. Dit zijn dan kwekers die. Dus vroeger de rozen in de tuin. Die hadden geur, de traditionele ja. oude roos. Daarna is de geur eraf gegaan. En nu hebben ja, ze het kennelijk iets kunstmatigs door gevonden. Ja, Waarom is nou, nee, er wel weer geur aan zitten? Nou, omdat mensen een beetje afknapten op die, die geurloze rozen. Ja. En je wil graag een, een geur. Ja, je wil in je huis. hele hoofd erin kunnen steken. Ja, je, je, je neus er zo ja. in en zo. En, en, en dan opsnuiven en dan het lief flauw neervallen van de sterke geur. Ja, precies. Ja, maar goed, dat gebeurt dat niet. Maar dat, dat men heeft gezien in die krekerswereld dat mensen toch weer geuren wilden. En die wilden ook de oude vormen terug. Dus de, u heeft het over die dikke gevulde rozen. En ik, ik heb het dan over de centifolia's, over die koolrozen. En die komen ook weer terug. Ja. Dus die kun je nu weer kopen... En in, in Engeland is er een kweker, David Austin. Die met een paar oude rozen uit Europa, eh, eentje uit België, de is En eentje uit Duitsland, de Groes Aachen. Een roos, die ook iedereen kan aanbevelen. Zo'n prachtig en zo'n goed bloeiende roos. En eh, daar is die als het ware de oude roos gaan terugkweken. Dat is de Engelse roos. Alleen mensen eh, denken altijd dat dat hier in Nederland... ook al heel goed wil met al die Engelse rozen. Nee, niet eigenlijk... alle Engelse rozen doen het goed hier. Maar ik vond het een beetje ontgoochelend... het idee dat zoveel rozen... Ja, je denkt, je koopt, een, je koopt een borstje Nederlandse rozen. Maar de, de rozen bij ja, de dat, grote supermarkten bijvoorbeeld. Ja, maar dat zijn geen tuinrozen, hè? dat zijn nee, dus allemaal kasrozen. Dus en allemaal doorgetild. En wat kosten ze nou uiteindelijk als uit je dan nou op de markt ja, komt, niks. hè? Niks. Nee. Ja, dus nou, dat zegt dat al dan? wat? Ja, dat zegt ja. wat, want daar is een veiling overheen gegaan. Er is een kweker overheen gegaan. Er is vervoer overheen gegaan. Dus dat wordt tegen zeer lage arbeidskosten ja, ja. in andere ja, landen geproduceerd. Ja. Ja. En hier kan ja. het dus goedkoop gekocht worden. Ja, ja. En, en denk maar eens hoe zwaar het bijvoorbeeld vroeger het beroep was... van iemand die werkte op een rozenkweker, daar heb ik het niet over de baas. Maar ik heb eens iemand gesproken die dat in zijn jeugd gedaan heeft... Bij een, voor de oorlog bij een kweker, de eerste... Koninklijke Rozenkwekerij in Nederland, opgericht in 1888 in Oorveen. Die mensen die hadden geen huis meer over. Van de, van van de die doornen? Van, ja, de stekels. Ja, we noemen dat doornen, maar het zijn eigenlijk stekels. Er is verschil tussen Wat is een doornen het? en een stekels. Het is nou weer het verschil ja. tussen een doornen en een stekel, meneer Kleis. <laughs> Wat maakt dat nou weer uit? Nou, het maakt ook inderdaad niks uit. Ze prikken allebei in ieder geval. Ja, ja. Ja, nee, nee. Maar goed, Met die mensen die werden ook uh, uitgebuit. En als je daar nu personeel voor zou willen hebben... Ja, wordt dat dan heel moeilijk. Ja. wordt heel moeilijk ja je, je had nog meer, trouwens, goede rozenkwekers vroeger. Buisman bijvoorbeeld, die zat in Heerde. Zaken is overgenomen door Van Drommelen, die is vertrokken naar Deil. Maar, maar, maar waren die Buysman kwekers... maakte ook allemaal nieuwe rozen, ook maar, tuinrozen. Maar was dat gericht op, voor die tuinrozen ook, was dat puur gericht op schoonheid? Of moest het, waren rozen Op, op tuinen. Ja, maar Mensen was dat een vanwege tuin de schoonheid of moest het ook nog een functie? Hadden rozen ook functie? Um, vroeger wel. He, je moet de roos in het verleden zien als een nuttige plant. Een plant die rozenblaadjes voor, voortbracht. Adelijke vrouwen vulden daar de hoofdkussens mee. He? Uh, je kon er rozenwater van maken. Nou, denk aan Bulgarije, bijvoorbeeld. In Bulgarije, in Kazanlik, heb je enorme velden met damascenenrozen... waar veel geur aan zit, die moet in de vroege ochtend geplukt worden. En dat zijn balen met, nou ja, ik zou zeggen, tonnenblaadjes... en daar wordt dan olie uit uh, gedestilleerd. En dan krijg je de rozenolie. Dus een medische functie. Ja. Huh? Denk aan de ogen... Huh? Rozenblaadjes of rozenolie of nou olie, roze water op de ogen verzachten de ogen. Dus de roze was medisch. Ja, en vandaar ook dat hij gekweekt werd uh, in, de, in, de, in de besloten tuinen, de Hortus conclusus uh, in in de 16e eeuw bijvoorbeeld in Leiden, in de Hortus conclusus door Carolus Clusius. En, maar dat en, was dus alleen voor de adel en voor de. Nee, dat niet. Dat was, weglegd, dat, dat was niet? medisch. Dat was medisch. Een van de oudste Gallica's heet dan ook de Gallica officinalis. En alle planten waar het woord officinalis in de naam staat is een med, zijn medische planten. Oké. Okay. Dus, en die heet dan ook niet voor niks de apothekersroos. Ja. En daar maakten de apothekers dan inderdaad rozenwater van. Maar bij ik... mij bijvoorbeeld in de, in de gemeente heb je Huizendoorn. Dat prachtig kasteel. En er zit een prachtige rozentuin ook bij. En waar de keizer gezeten Ja, heeft. waar de keizer heeft gezeten. Ja. Maar dat is, neem ik aan, puur vanwege de schoonheid geweest. Of had dat ja. ook een functie nog? Ja, nou, het gekke van de roos en, en de schoonheid van de roos... Dat, dat zijn perioden geweest, hè. Dus laten we zeggen, in de 16e eeuw was de roos een nuttige plant. Medisch vooral. In de 17e eeuw wordt hij ook aangeplant om de schoonheid. Bijvoorbeeld prins Frederik Hendrik had in zijn, eh, land, op zijn landgoed... in zijn kasteel in Honselersdijk rozen staan. Prachtige rozen. En dat weten we omdat hij een tuinman had van der Groen... die een boek geschreven heeft. En een opzomming van de rozen in die tuin. Die werden trouwens ook uit Engeland in Nederland gekocht. Toen in die tijd. Dan krijg je <coughs> in de... De tuincultuur, die strakke cultuur, laten we zeggen de Franse tuincultuur... daar paste de roos niet in, want het, ja, een roos is een, een, toch een soort wilde plant... die slingert alle kanten uit. En als je die tuinen ziet uit die, die, die strakke tuinen... Eh, dan zie je dat zelfs de tulpen met een ijzerdraadje recht opgehouden worden... Oh, okay. want het moest allemaal recht, recht staan. Eh, moet je maar eens kijken, eh, Paleis Het Loo, dat is een beetje een tuin die ik daar zo voor me heb... En dan um, krijg je in de loop van de 18e eeuw een hele andere vorm van tuincultuur. Dan krijg je de Engelse landschapstuin. En daar passen rozen weer wel in. Ja. Maar die zette men dan ook toch wel weer langs de kanten. En in het, het, het tuingedeelte. Um, maar in de 19e eeuw. Maar waarom dan langs de kant dan, hè? Omdat het zo'n prachtige hagen zijn. Daar komen de dieren niet doorheen oh. door al die stekels. Als we tegenwoordig de buxes en de beuken hebben... had je vroeger ja. dus de rozenstruiken. Ja. Ah, ja, de rozenstruiken. Ja. Dat had je in de middeleeuwen al. Hè? Dus dat was puur functioneel dan? Ja, dat was puur functioneel. En had je nog mooie bloem ook. Ja. Ah, je hebt hele mooie schilderijen bijvoorbeeld van, van Maria. Hè? De maagd Maria in de rozentuin. En dan zie je de rode roos tussen de Gallica... En de witte roos, de roze Alba, dat is haar symbool. He, wit en rood. Wit ja. voor haar maagdelijkheid, haar puurheid. Betrouwt en de rood wit, voor niet? de liefde. Wit is toch ook van de touw? Of niet? Um, nou, er is een hele, je kunt heel wat vinden over de kleuren van de roos hoor. Je hebt, een zwarte roos bestaat natuurlijk niet, maar dat zou de roos van de rouw zijn. Ja. En wit is voornamelijk eigenlijk toch wel. De zuiverheid. De, de zuiverheid. En, uh, ja. Net als de witte lelie. Ja. Ja. De roos is de liefde. De lelie is, is, is de maagdelijkheid, zeg maar. Ja. Uh, en um, nou, je hebt natuurlijk veel meer varianten. Maar um, in, in, die, in, die, uh, in die 18e eeuw wordt die nog wel gebruikt. Ook medisch wel. In, in, in het, ik zou graag zeggen in het groentetuintje. Maar <laughs> ook wel als haag. En in de 19e eeuw... Dan wordt de roos ja, natuurlijk toch heel erg vereerd. Dat is de romantiek. Ja. Nou, in de romantiek krijgt de roos de plek die hij nog steeds heeft. Nou, dat vind ik ook mooi om daar dan met de muziek mee te gaan. Er is natuurlijk ook prachtige de muziek is er gemaakt. Op, gebaseerd op de roos, geïnspireerd op de roos. Op, op de liefde. Hè? Op de liefde, ja. ja. ja. We gaan naar een klassiek stuk luisteren. Ja. Wat heeft u uitgekozen? Nou, een fragment uit De Rozenkavalier van uh, Richard Strauss... En dan met name een, een stukje dat mij altijd erg ontroert. Um, waarschijnlijk heeft dat met mijn leeftijd te maken. Want um, je hebt de Marchaline, dat is de oudere dame... die helemaal niet zo oud is in werkelijkheid. En die is verliefd op Octaviaan. En Octaviaan is een jonge jongen. En dan um, moet Octaviaan voor een ander eigenlijk, voor Baron Ox... een zilveren roos als teken van uh, ja, uitnodiging om te trouwen overhandigen aan Sofie. En dan ontmoet Octaviaan voor het eerst Sofie... en dan worden zij verliefd. En in dit fragment moet de Marceline heel wijs denken... De oudere vrouw moet afstand nemen. Ik moet afstand nemen. Ah. Laat die twee nou maar met elkaar gaan. Dramatisch. Dramatisch is het, hè? Nee, ja, is, ja, maar liefde kan dramatisch. Zijn. Dat is waar, ja. Uh, zeker moet als je afstond. stekels moet doen. aan die rozen zitten. <laughs> dat is de functie van die stekels natuurlijk. Ik praat vannacht met Ger Kleis. Hij heeft het boek De Rozenteelt in Nederland geschreven. Hij weet werkelijk alles over de roos. De tuinroos, vooral. Nou ja, u loopt zo te. Alleen al als we de namen zouden turven van alle rozen die u heeft genoemd het afgelopen half uur. Oh. Dat, gaan we niet eens, dat krijg we niet eens bijgehouden, denk ik. Maar in ieder geval uh, hebben we het vannacht natuurlijk naar aanleiding van Valentijnsdag. Iedereen heeft zo'n uh, grote rode roos gekregen, wellicht. Nou, daar hebben we het al over gehad. Van ja, dat zijn van die kassenrozen. Daar <laughs> heeft meneer Kleis niet zoveel mee. Van die doorgefokte <laughs> dingen waar geen geur aan zit, moet je eigenlijk gewoon niks meer hebben. De tuinroos, dat is pas de echte roos. En ja. we hadden het al net over de functie, een beetje. Roze, die de... Is een roos, is een roos. Ja, u heeft een tegeltje bij u ook ja, uit, uh, die, waar het op staat. Ja, en u had ja. een roze kaarsje ook meegenomen. En een gedicht ook over de rozen. Ja, maar dat is, dat is echt niet een directe gedicht van Valentijn. Maar het is wel een heel mooi gedicht. Uit een land waar rozen heel belangrijk altijd geweest zijn. En waar ook rozen vandaan komen. Dat is namelijk Perzië, Iran nu. Uh, in, in Iran is een stad, Isfahan. En dat is ook een rozenstad. Uh, uh, Foré heeft een prachtig lied geschreven. Een van Isfahan. En Ellie Ameling gezongen. En ik heb hier een gedicht, De Tuinman en de Dood. En dat gaat over Isfahan en over de Rozentuin. En dat is een gedicht van P.N. van Eyck. En dat is een van de beroemdste gedichten van Van Eyck, overigens. Zal ik het. Uh... Ja, dat ik ja? voorlezen: De Tuinman en de Dood. Een Persisch edelman.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 Lang reeds was hij heen gespoed, heb ik in het de dood ontmoet. Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Waarom hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt hij, geen dreiging wast waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast toen ik smorgens hier nog stil aan het werk zal staan die ik s'avonds halen moest in Isverhaan. Ja, ja. Valentijn ja. moet me even wachten. <laughs> Trouwens, Valentijn was vroeger aan de muur. laten wij achterwege. Ja. Maar toch een mooi gedicht. Ja. ja ik vind de dood is om, omkomen. Maar, maar ik zit wel te denken, want u zegt het van de, oorspronkelijk uit Perzië. Ja. Hoe, de, de, de roos heeft dus eigenlijk in Nederland, als ik u goed begrijp, 16e eeuw, ongeveer voor het eerst zijn intrede gedaan. De kwe, laten we zeggen de kweekrozen. Want, nou, al eerder, maar daar weten we niks van. Hè? En daarvoor is die de halve wereld over geweest? Al? Nee, dat niet. Ja, de rozen komen alleen maar voor in gematigde landstreken. Dus je vindt de rozen in een brede strook over de aarde. Van Japan, China, dwars door... Um, uh, ja, wat, wat zit er allemaal tussen, hè? enzovoort. En dan kom ja. je in Perzië terecht, uh, Afghanistan, hè, in Pergië. en Persië. En Persië is een land van dichters geweest. Misschien nog wel, maar goed, die vluchten allemaal hier naartoe. En daar had je de beroemde dichter Omar Khayyam. En Omar Khayyam leefde in de 11e eeuw, heeft ook over rozen geschreven. En een van de beroemde bundels uh, waar ook de rozen in voorkomen is de Rubaiyat. En vanuit Perzië zijn rozen in, via Turkije weer in Europa terechtgekomen. Ja. En er is ook een roos die naar deze dichter genoemd is, de Omar Khayyam. Okay. En de vertaler van de gedichten van Omar Khayyam... die heeft deze roos op zijn graf in Engeland, Edward Fitzgerald. Dat is toch prachtig? Ja. Ja. Die oude rozen. En dat zijn die rozen die uit het oosten komen. Dat noemen we dan die damascene rozen. En dat zijn dus al gevulde rozen. Die hebben al de neiging om wat langer te bloeien. En soms te herbloeien enzovoort. Want hoe, hoe kan het dat uiteindelijk is die in Europa terechtgekomen. Ook in Nederland. Dat het eigenlijk hier heel florerend is geweest. Terwijl wij volgens mij nou niet het ideale klimaat hebben om rozen te kweken. Nou ja, dat, dat hangt dus inderdaad... Is dat een inderdaad... Nederlandse handelsgeest geweest? Ja, nou dat zou kunnen. Maar ik bedoel, dat hangt weer even van de soorten af. Hè? Sommige rozen doen. Nederland heeft ook oorspronkelijk eigen rozen. Ik bedoel, de inheemse rozen in Nederland, dat is bijvoorbeeld de Honsroos. Oh ja. En die vind je ja. langs bosranden ja. en langs wegen. Uh, je hebt in Nederland heb je de duinroos, dat is zo'n pimpinelli-folia. Uh, je, uh, nou, je hebt natuurlijk veel meer, maar je hebt bijvoorbeeld ook nog de egelantier... die ook in Engeland voorkomt, een, een sweet eglantine waar Shakespeare daar zit u, het Daar In het filmpje op Facebook heeft u daar toch wat over verteld, als je die blaadjes... Uh... Ja, dat klopt. Oh ja, dan heb je geur, maar niet ja. van de bloem, maar van het blad. Want als je die blaadjes wrijft, dan gaat dan is het naar appel of waar ja, je nee, nou nee, naar nee nee, nee, naar kleine groene appeltjes. Heerlijke geur. Dat is een hele frisse Ja, dat is een hele frisse geur. geur dan, ja, maar je moet, moet wel even wrijven. Maar ik heb het wel eens meegemaakt dat ik er langs liep en dat ik helemaal niet aan zo'n blaadje zat en dat ik het ook rook. Oké, okay. zo'n appelgeur. Dus dat is een hele karakteristieke geur. Maar dat zijn dus inheemse rozen, die zijn hier ook. Ja, en dan um, die, die, die, die kruisen ook wel eens onderling. He. En heel veel van die rozen, laten we zeggen, voor uh, 1800... dat zijn vaak spontane kruisingen. Na 1800 um, ja, heeft men om, <laughs> een of ander... <laughs> een veehouder. Een veehouder, uh, zijn naam is me van schoten, die, die fokte koeien. Huh? En die bracht dus bepaalde dieren bij elkaar en kreeg daar een betere koe uit. Mm -hmm. Nou, toen hebben rozenkwekers gedacht: Nou, wat hij kan, dat kunnen wij met ja. rozen ook? En zo hebben ze dus bepaalde eigenschappen van rozen, heel bewust, en dat is allemaal na 1800 gebeurd, overgezet in andere rozen enzovoort. En, en zo is die rozenkweker op gang gekomen. En dat is in, in die 19e eeuw, eh, zijn dat vooral eh, Engelsen en, en, en Fransen en Duitsers die dat Gedaan hebben. En de Nederlanders, die hadden zich na nou ja, die Napoleontische Depressie eigenlijk, en dat kun je je voorstellen, want die naam hebben we nog toegelegd, op bolgewassen, op tulpen, ja. op narcissen, op hyacinten enzovoort. En, daarmee heb, en dan begint eigenlijk na 1880, begint men in Nederland ook weer rozen te kweken. Dan gaat het ook economisch weer beter. Hè? Er komen weer tuinen. En, en wie, wie kocht er nou uh, in de 19e eeuw die buitenlandse rozen? Nou, dat waren dus ja, prins Willem Frederik bijvoorbeeld. Hè? Die woonde op uh, Huizen de Pauw in Wassenaar. Nou, dat was een, een fantastische Roos. Rosomaan heet zo iemand. Een gek van rozen. De baron de Wassenaar. Uh, die op kasteel Twikkel zat in Twente. En zo'n rosarium, je hebt op verschillende plekken natuurlijk rosaria zitten. En die rosaria die komen pas na de oprichting van uh, de eerste rozenvereniging in Nederland... dat is aan het eind van de 19e eeuw. Uh, Noos Jungung Rosai, dus ons verenigende rozen. En die hebben hun best gedaan om de roos te populariseren... En die hebben dus Dat is op zich bogen... wel gelukt hè? Ja, wel, <laughs> ja. Jawel. Ja, in Utrecht is bijvoorbeeld dat Rosario van Utrecht is nog altijd dat oude van No En Dat hangt um... ook echt wel romantiek, vind ik. Ja, ja, zelfs in Meppel hebben ze nog een Rosario. Je is ze een romantiek en, en Rosario ja. doen. Nee, ja, <laughs> ja, ja <laughs> precies. Dat is de romantiek. Maar, eh, maar dat was natuurlijk ook een stimulans voor de kwekers. En die leveren dan gratis aan die eh, Rosaria en daarmee. Um, kweekten ze natuurlijk ook weer belangstelling voor de roos? En het, het, wat ik altijd zo interessant vind aan, aan rozen is. Wie hield zich nou vanaf, laten we zeggen, 1850 met rozen bezig? Nou, dat was dus en de adel. Hooggeplaatste, gepensioneerde militairen, generaals, en oversten en kolonels. Die werden allemaal hobby-rozenkwekers uh, en, en onderwijzers. Want de eerste impuls voor nieuwe rozen komt uit de onderwijswereld. Er was een hoofd van een school in Haps. Eh, in de buurt van Lottum in, in, in Limburg. Nog steeds een rozencentrum daar. Hè. En eh, die, die man die heeft als eerste zo in, in, in 1900 weer een. Nee, 1894 was het geloof ik. Een hele nieuwe Nederlandse roos gemaakt. Er zit 100 jaar tussen. Ja, ja. Wat weet u nou van een roos wat wij allemaal niet weten? Uh, dat zou ik niet weten, want er zijn mensen die... Maar wat is nou iets wat maar weinig mensen weten? Zegt, dat is zo bijzonder aan die roos. Ja, ik blijf het... Uh, ja, ik durf nog niet eens te zeggen dat ik het de mooiste bloem vind. Maar, waarom zou maar dat een niet combinatie zeggen? van een volbloeiende rozenstruik... als een waterval naar beneden... dat vind je... Ja, nee, maar rozen kunnen zo mooi, tuinrozen hè, kunnen zo mooi hangen dat je dan bijvoorbeeld de Stanwell Perpetual... dat is een, een roos, een Pimpinellifolia, laten we zeggen 1833... komt uit Engeland, die bij mij in de tuin staat. Nou, dan weet je niet wat je ziet. En dan ben je gewoon ontroerd als je dat ziet. Ja? denk je, dit is een regen van rozen. Nou, kom dat, dat haal je nooit mee in tulp. Kom. <lacht> <lacht> Laat staan een hyacinth. <lacht> Laat staan een hyacinth. Een hyacint moet ik altijd denken aan permanent... Van een oude dame. Zo, met al die krulletjes. Qua kleur of qua krullen? Want ze hebben nee, ook vaak van dat blauw geverfde grijze ja. haar. Dat heeft ook een beetje <laughs> oh, de. Oh, nou, de dat er dan ook Ja, maar hier nee, zitten gegeven... geuren wel lekker. Ja, dat is waar. Daar zit ja. nog steeds veel geur. Daar aan. zit nog steeds. Doorgefokt veel of niet, zeg maar. Ja. Dat is dan wel weer zo. Ja. Ja. Mag ik u heel erg bedanken voor uw komst hier naartoe, meneer Kleis. Over de rozenteelt in Nederland. En alles. Nou ja, we hebben een hoop besproken over de roos. Nog nooit zoveel nou ja, rozennamen weet, voorbij het horen het komen. Het boek is er nog. hè? Ja, het, het is al een paar jaar. Uh, 2007 is het uitgekomen. Ook onderscheiden trouwens. Erg leuk. Met het uh, ja, mooiste vormgegeven boek. Ja. ja. Nou, een van de. Uh, wat was het? 32 mooiste boeken van dat jaar in Nederland. Straks. het zij heeft het ontworpen. Kijk, het is, uh, het is de moeite heeft met waard. Met een eigen letter, dus het is een mooi boek. En er staan heel veel prachtige foto's ook in. Naast alle informatie waar we het kort over hebben gehad. Heel erg bedankt. Ik zeg alvast wat wij na één uur gaan doen. Want dan wil ik het ook over bloemen. Niet alleen over roos, maar meer over onze bloemencultuur hebben. Wat is nou de ideale gelegenheid voor een bosbloemen? Hoe belangrijk zijn bloemen voor u? In de tuin of in een vaas? Het mag allebei. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Dus 0800-1121. Tot zometeen na één uur.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 Zal ik me van je voorstellen? Bart! Oh, neem me niet kwalijk. Ik had jullie even niet gezien. Dit is Nicolien. Nicolien Koning. Dag, mevrouw Koning. Wat aardig dat u met Maarten meegekomen bent. <laughs> zeg maar Nicolien, hoor. Ja, wel graag. Was je hier al eens eerder geweest? Ik ben hier geboren. Ben je hier geboren? Wat leuk. Dat zou ik nog geen ogenblik gedacht hebben.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 Heel leuk om ook kennis met u te maken. Wie is dat? De opvolger van Von der Haar. Moeten we er bij ergens anders gaan zitten?